4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De oud-premiers Kok en Balkenende hebben gereageerd op het aftreden van koningin Beatrix. Kok vond haar toespraak ontroerend mooi en sober. Volgens Kok was de toespraak niet zonder emotie, vooral aan slot. Je beseft dan wel dat er een einde komt aan een tijdperk, zei hij. Ook oud-premier Balkenende heeft veel respect voor koningin Beatrix. De koningin heeft voortdurend op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het koningschap, waarvoor het diepste respect past.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 Welkom terug. Het is nog winter, maar veel mensen zijn al bezig met een zomervakantie. Waar gaan we dit jaar eens naartoe? Hebt u misschien al een idee? Wellicht Mexico? Dat is in ieder geval het land waar NCV-presentator Joris Lindse helemaal dol op is. Dat gaat hij zo meteen over vertellen. En misschien bent u ook wel in de ban van een bepaald land. Hoe komt dit en hoe is het ontstaan? Ik ben benieuwd naar uw verhalen. U kunt bellen 0800-1121 of mail nacht@eo.nl.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 I'm Simon's en with you, en daarvoor The Ellen Parsons Project. and deze are numbers, mevrouw Bosma uit Almelo. Goedienacht, meneer. Ja, we zouden eigenlijk niet meer over hebben over nee, de koningin nee. en haar aftreden, maar u belde ja. En ik dacht, ik kan toch niet zeggen: Sorry, mevrouw, ga maar slapen of blijf maar luisteren. U komt niet op de radio, want u hebt heel erg uw best gedaan op, op een mooi briefje, op een mooie boodschap voor de koningin. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja. U bent 82 en u, u volgt daar al uw hele leven, hè? Oh ja, ja, oh ja. Ja, en daarvoor ook Juliana ook. ook ja. ja, ja, ja. En waarom bent u zo dol op de koningin? Ja, weet ik niet. Het hele koningshuis, dat, dat, dat ligt... Ja, dat lag ons vroeger al bij mijn thuis al, zo, zeg maar. Ja. Het koningshuis, ja, ja. Ja, dat is heel bijzonder. Dat, ja. en, en hoe hebt u het nieuws beleefd over haar aftreden? Ja, eh, ik, ja, ik vind het eigenlijk wel jammer. Want ja, eh, ze heeft zoveel jaren gedaan. Maar eigenlijk, ja, dan kan ze ook weer, weer genieten van haar pensioen. Ze heeft lang genoeg gedaan en ze heeft het heel goed gedaan. Nou ja, dan mag ze ook een keertje weer rusten. Ja, hè? nou, eh, en aan u zometeen eh, de eter om de mooie boodschap door te geven. Mag nog heel eventjes? Ja, ja. Want we verzamelen dus mooie boodschappen voor de koningin. En dit is dan echt de allerlaatste, hoor. Oh. Mevrouw Bosma, uh, ja, heel hartelijk dank. Het woord is aan u. Stel u zelf eerst even voor ja. en zeg dan wat u zeggen wilt. Ik ben Mevrouw Bosma Wering, ik ben 82 jaar en ik woon in Almelo. En ik wil even zeggen: lieve koningin Beatrix, majesteit, u hebt uw taak als koningin ter Nederlanden volbracht. 33 jaar lang. Ik hoop dat u nog lang van uw pensioen mag genieten. En dat meen ik uit de grond van mijn hart. Dag, lieve koningin Beatrix. Prachtig. Ja? Ja, hartelijk dank. Ja, tot uw dienst hoor. En ik wens u een hele fijne nacht. Ja, u ook nog. Ja, Heel vriendelijk bedankt. Graag gedaan. Ja, dank u. En we zorgen dat het goed terechtkomt bij de koningin. Ja, zal ze, ja zal, ze het oh. zal ze het beluisteren, denkt u? Wat u? Zal ze het beluisteren, denkt u? Ik denk van wel. Oh. Ja. Oh, dat dacht ik wel. Jawel, jawel. No. Nou, we, we laten het weten hier op de radio als, als ze reageert. Oh, fijn. fijn. Ja. <laughs> ja, heel goed. We hebben het vannacht ook over uh, reizen en over in de ban zijn van een bepaald land. Bent u misschien al plannen aan het maken voor de zomervakantie? Bent u in de ban van een land hiernaast, misschien Duitsland of veel verder, Sri Lanka of Amerika? Laat het weten 0800 1121 mail nacht@eo.nl of gebruik Twitter hashtag dit is de nacht. Got on the westbound 7, Think before deciding what to do.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 Jars of Clay en Love Song for a Survivor. En daarvoor Albert Hammond en It Never Rains in Southern California. We hebben het over landen waarvan u helemaal in de band bent. Waar u helemaal gek op bent. Roger, goedenacht. Goedenavond. Jij bent op weg naar Schiphol. Hoe toevallig. Ja, goed, ja. Je gaat naar Marrakesh. Oh, komt, ja, nu. Naar Marrakesh ja. ja, wat ga je daar doen? Ehm... Um... Dan bedrijf in een eigen zaak. En met die zaak organiseren wij uh, zakenreizen, groepsreizen en reizen naar uh, mooie bestemmingen. Ah, dus jij zit daar helemaal in, Dat in natuurlijk. het reizen? Sorry? Dus jij zit helemaal in het reizen? Ja, ja. Mijn reizen ga je verder, inderdaad. Ja. En wat is dan jouw waarom, favoriete land? Uh, favoriete land is, dus denk ik, toch wel uh, qua sfeer en beleving... Uh, maar dan heb ik over privé... Uh, Thailand. Thailand, oké. Okay. vind dus ik het mooiste land om uh, de mensen het liefst het eet het lekkerst, uh, het klimaat het mooiste, uh, de afwisseling tussen cultuur, natuur, religies speelt daar een grote rol. Uh, dat is eigenlijk het allermooiste, fijnste land ter wereld. Ja. Maar er zijn er veel andere. Ja, en nu ik dus... weet het af dat het uh, weer staat. En nu dus op weg naar Marrakesh, dat is een plek ja. waar, ik nou, denk wat minder Nederlanders naartoe gaan hè? Dan, dan Thailand. Ja, zeker. Denk ik denk het wel. Alleen, ja. dus, het is wel een schrijf, uh, het is wel even de populairste bestemming van Marokko natuurlijk. Marrakesh. Het is wel. Mm -hmm. Een uh, stad van... Uh, ja, stad. Ik heb er al veel over gelezen. Het is dus voor mij is de eerste keer dat ik ga, moet ik eerlijk zeggen. Hm. Vandaar dat we ook uh, hier gaan kijken naar, uh, of alles klopt. Of ook hotels klopt Of de restaurants lekker zijn. Of uh, de goed is. Of de, alle activiteiten daar uh, op orde zijn. Nou ja, omdat jij dit maar, allemaal organiseert. Uh, ja, omdat we organiseren organiseerden. Het is een zogenaamde inspectiereis, noemen wij dat. Ja. vak nou, dat is, dat is geen straf, lijkt me. Sorry, ik ben niet moeilijk staan. Ik zei, dat is geen straf. Nee, dat is geen straf, nee. Het is heel hard werken, om een keer te zeggen. We hebben een heel graag boek klaar liggen. Dus ik word dadelijk uh, om half tien landig. ik. word ik opgehaald door een, uh, door een agent. En op die agent gaan wij een, uh, drie dagen lang... een vrij strak programma afwerken. Uh, waarbij uiteraard het uh, heel leuk is om te doen. Maar het zal echt werken. Ja. We zullen gewoon daar ook uh, onderhandelen... Uh, met hotels, uh, afspraken maken... Alles vastleggen, en nog eens een keer herbevestigen. Dus het is geen snoeprijsje, als je dat zou mogen denken. Nee, dus wel gewoon door hard doorwerken, zweten en weinig tijd voor jezelf? Ja, dat heb ik wel gedaan. Ik heb nu drie dagen echt aan de bak. En één, en ik vlieg pas vrijdagavond terug, dus ik heb vrijdag vrij. dat is lekker. Omdat ik op een gemakje een korte broekje door Marrakesh stent... en wil ik een beetje de sfeer proeven van hoe het daar voelt. Ja, een magische stad dus, zeg jij. Ja, dus dat heb ik uh, gehoord van uh, ieder om me heen... en van alle, alle agenten en uh, van alle beurs waar ik ben geweest. Dus uh, ik kan het je volgende week of het maar is dat Ja, ja. Nee. nou, zetten we ook op ons lijstje. Uh, gaan we ook eens uh, op googlen en, en kijken of misschien dat een idee is voor komende ja. zomer. Of we gaan naar Bosnië, Bosnië-Herzegovina. Uh, Memo, goeienacht. goede nacht. Uh, uh, ja, dat is wat dichter bij huis. Uh, Ongeveer 1400 kilometer van Nederland. En misschien ook wel een land... wat voor de meeste mensen niet zo aantrekkelijk is. Tenminste, een land waar mensen misschien ook wat vooroordelen over onder, hebben. Onder, onder Nederlandse mensen minder. Maar onder, zeg maar, Duitsers, Italianen, eh, Fransen, Turken... Bosnië is heel populair. Ja. Omdat dit is land dat uh, midden in Europa, zeg maar... Uh, ...verschillende beschavingen die ontmoeten. En uh, qua diversiteit in cultuur, in architectuur, in uh, keuken... ...dat bedoel ik in verschillende etens, en ...dat mm -hmm. is heel interessant land. Wat is het allerlekkerste wat je daar kunt eten? Ik heb begrepen dat misschien in de toekomst... jij gaat ook een keer naartoe. Ja, dat zei ik net inderdaad aan de telefoon uh, buiten de uitzending om. inderdaad, Ik ga waarschijnlijk komende zomer naar Bosnië. Dat, dat kun je bevestigen, ja. alles wat ik ga zeggen. <laughs> wat, wat is het lekkerste uh, eten wat je daar kunt krijgen? Uh, echte Bosnische eten is cevap, Dat is uh, vlees op barbecue in hele lekkere brood. En dat... Dat is denk ik in heel Europa bekend, onder naam Chewabchi. Oh, ben je er nog? Ja hoor, ja hoor. Ah, okay. en, en, maar ik ben vegetariër, <laughs> dus dat is oh. het dan een lastig land of niet? Geen probleem, nee. voor nee. iedereen is iets te vinden, zeg maar. Maar wat, wat ik graag wou zeggen is een beetje over... Uh, uh, geschiedenis van Bosnië. We hebben oog op uh, geschiedenis en cultuur dat kan uh, heel interessante dingen vinden daar. Uh -huh. uh, zeg maar in middeleeuwen. Bosnië was een van uh, zeg maar de meest ontwikkelde landen in uh, Oost-Europa. En uh, die middeleeuwse kastelen zijn daar nog steeds heel zeg maar... Uh, Zichtbaar. En uh, wie houdt van dit soort uh, toerisme kan dan, daar heel uh, genieten. Zeg maar. kun, kun je het met een, een, uh, de steden bijvoorbeeld die je daar vindt, kun je die vergelijken met, een, met steden die, die de Nederlander misschien wel kent? Jawel, uh, hoofdstad Sarajevo noemen ze hier ook uh, Europese Jeruzalem. Oké. Okay. Dus uh, in deze stad. Door één wandeling loop je door drie verschillende werelden. Dat is echt fascinerend. En, uh, die zanger van U2, Bono, mm -hmm. hij is zeg maar ereburger van Bosnië. Hij heeft gezegd wat hij daar heeft ervaren, Alles klopt. Alles is op zijn plaats, zeg maar. Ja. Dus ik vond dat heel interessant opmerking. En je hebt het over drie werelden. Over welke werelden heb je het dan? Uh, zeg maar uh, nergens, alleen in Jeruzalem en in Sarajevo kun je op uh, afstand van 200 meter vinden alle uh, religieuze zeg maar uh, huizen. Ja, objecten, de Islamieten, de de orthodoxe Kerken, moskeeën, ja. synagogen, uh, ja, dat is echt uniek. Dat uh, onder uh, mensen in Nederland is minder bekend. De uh, laatste tijd Bosnië is bekend door die verschrikkelijke belden van Orlo. Ja. Maar uh, Bosnië heeft veel te bieden naast die belden, zeg maar. Ja. En is wat, wat nog interessant is, is actueel laatste tien jaar, <coughs> pardon, dat in Bosnië zijn eerste Europese piramides ontdekt. <coughs> pardon. En, ah, en, en waar is dat in Bosnië? Dat is in centraal Bosnië, 20 kilometer van de hoofdstad. En lijkt zijn dat die piramides zijn uh, minst 12.000 jaar oud. En uh, ja, ik heb mensen die ontkennen, maar het is heel actueel. En uh, zeg maar, lijkt dat die piramides zijn. zijn, zijn zijn grootste in de wereld. Dus er is nooit met menselijke hand zo grote objecten op deze planeet gemaakt. Hallo? Ja, ik luister nog. Ja, en uh, dat vind ik heel interessant. En, en, en qua ja. natuur, wat is qua natuur uh, het mooiste plekje had, van maar, Bosnië? Maar, maar, wat de eerste Laus Lausterares heb genoemd voor verschillende landen, dat kun je alles in Bosnië vinden. <laughs> ja? Er is heel divers. Heel divers. En Bosnië is gekregen naam van oude Illyrië, naam Bosona. En dat betekent land van heldere wateren. Dus je zal nergens in de wereld vinden zo schone en heldere rivieren zoals in Bosnië. En uh, ja, in deze tijd is het misschien wel meer dan ooit belangrijk. Uh, en Bosnië is natuurlijk ook niet zo erg duur. Nee, Bosnië is zeg maar door onstadigheden uh, arm. Maar iedere mens, mens weet dat uh, in arme landen kun je heel plezier vinden. Ja. Maar is die armoede niet soms ook als toerist, misschien uh, ja, kan het misschien niet ook vervelend zijn? Nee, dat is niet die. Een zeg maar soort armoede dat je kan in Indië vinden of, of in, in uh, gelijke landen. Maar ik bedoel, moet, uh, daar moest alles opnieuw uh, gebouwd worden, zeg maar. wat kapot mm -hmm. was en zo. Maar uh, uh, er is heel mooi land om te bezoeken. Dan, uh, ik ben vorige jaar geweest. Ik heb uh, ook groepjes uit Nijmegen... Ze uh, waren heel verbaasd dat ik Nederlands spreek. Ja. En ik heb gezegd dat ik in Nederland woon, dat ik was ook op vakantie daar. Dus. Nou, mooi. en mooi uh, pleidooi voor, voor vakantie naar uh, Bosnië. Ja, jawel. Heel erg bedankt, uh, Memo. Dank uh, je wel. Europa weet niet dat... Uh, uh, in Europa zit ook mystiek. Uh, dan kun je je vinden in Bosnië-Herzegovina. Nou, mooi gezegd. Dank je wel, uh, Memo. En een fijne nacht nog. Dankjewel. Dan iets heel anders, gaan naar Mexico. Televisiemaker Joris Lintzen van de NCRV raakte 22 jaar geleden... verslingerd aan dat land, toen hij daar een aantal maanden was... voor zijn studie Geschiedenis. Hij deed er zijn een afstudeeronderzoek. Samen met zijn band, Caramba, maakt Linse al jaren Mexicaanse muziek... met Nederlandstalige teksten. Straks vertelt hij meer over zijn fascinatie voor het land en zijn muziek. Maar eerst draaien we de titelsong van het nieuwe album... Hier is Joris Lintse en Karamba met Licht. Heb jij je soms niet afgevraagd?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 Licht was dat van Joris Linsen en zijn band Caramba. We kennen Joris natuurlijk als presentator van Hello Goodbye... waarin hij op zoek gaat naar de verhalen van vertrekkende... en aankomende reizigers op Schiphol. En Linsen kondigde onlangs aan met dit programma te stoppen... om meer ruimte te maken voor nieuwe dingen. En daarover gaat dit liedje licht. Vertelde hij aan Elsbeth Guteke en Thijs van der Brink in Dit is de Dag.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 data nou waar is of niet, als je een droom hebt, moet je hem verwezenlijken. Anders ben je een slappe... Uh, even luisteren naar vast. hoe jullie uh, ook optraden in Mexico. We dus moeten iemand uh, hebben die uh, voor wie we kunnen spelen. Kunnen we kunnen natuurlijk ook gewoon zelf gaan spelen. Ja, volgens mij moeten we dat een beetje doen. Maar een beetje uh, een stuk waar niemand zo heel veel is, maar waar het ook wel een beetje zit.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 Dat heb ik in dat, in dat liedje proberen te verwoorden, als je wegblijft. Is dat ook bij mariage muziek, dat het vrolijke feestmuziek is... maar ook ja, drama en snik? Ja, het is natuurlijk echt het levenslied. Hè. Het is de universele smartlap. dus het is, het is een het lach gaan... en een traan. Ja, de Jordaanese muziek van Mexico? Of? Uh, ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Maar we, met dien verstanden dat de teksten veel poëtischer zijn... dan het vlakke levenslied dat wij in Nederland kennen... en de melodieën veel warmer. Vlakke levenslied?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 die rockband die vond het een gek idee. Nou ja, Dat moest je maar daar even zoeken, ontstaan. denk ik, om wat mensen te vinden. Ja, maar het, was, het, het, het trof mij zo aan, omdat het dus die, die poëtische teksten... die, die prachtige, warmbloedige metaforen... die ik zo mis in heel veel Nederlandstalig uh, repertoire.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 stamt af van uit Europa en dat ja. dan een Europeaan hun muziek komt eren... dat is voor hen nog een extra, geeft een extra lading, ja. denk ik, ja. cultureel gezien. Joris Linsen was dat gesprek uit Dit is de dag over Mexico... en over de Mexicaanse muziek die hij maakt met Nederlandstalige teksten... samen met zijn band Caramba. Lindsay heeft dus een speciale band met Mexico. En dat begon allemaal ooit met een afstudeeronderzoek in Mexico-Stad voor zijn studie geschiedenis. Zometeen gaan we het hebben over Zuid-Afrika. Daar woont Fons Nijpels. Hij heeft gemaild en ik ga hem zo meteen even bellen. Hij gaat er elke winter naartoe. Al jaren, al tien jaar. Waarom? U hoort het zo.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 Walking in Memphis van Mark Cohn uit 91. Fonds Nijpels, goedenacht. Goedenavond. Het is bij jullie uh, een uurtje later in Zuid-Afrika. Want uh, daar verblijft u deze hele winter. Ja. En normaal gesproken zit u in Nederland... maar elke winter al tien jaar lang gaat u naar Zuid-Afrika. Hoe komt dat? Ja, ja want ik uh, ben geen winterliefhebber. Ja. Ijsplezier zijn mij niet besteed. <laughs> en hier vind je de zon... Ja, want het is dan natuurlijk zomer nu. Ja. Dus dan is het eigenlijk altijd zomer in uw leven. In ieder geval qua uh, klimaat. Ja, nou, niet helemaal. Ik ga, ik ga weg uit Nederland als het herfst is. Ja. Dan kom ik hier is het voorjaar. Dan wordt er plots een zomer. En als je terugkomt, dan is het, uh, is het hier herfst. En dan uh, vind je een Nederland weer de lente, de tulpen, de kokos, et cetera. Ja. En waar zit u dan in Zuid-Afrika? Op welke plek? Uh, ik zit hoofdzakelijk uh, in Kaapstad. Uh, en dat is dus het uiterste uh, zuidwesten van Zuid-Afrika. Ja. Maar ik heb ook heel veel rondgereisd en ik reis ook heel veel rond. Mm -hmm. en, en hebt u daar dan een tweede huis? Ja, ik heb hier een uh, tweede huis gehuurd. En uh, omdat je natuurlijk een aantal maanden hier zit, dan is dat uh, economischer dan, uh, dan, uh, uh, dan het op een andere manier te doen. En, en hoeveel kost dat dan per maand, als ik vragen mag? Ja, kijk, dat hangt helemaal van, uh, van de, wat, je, wat je besteedt af. Uh, als, je, als je met 100.000 euro hier iets koopt, dan, uh, dan heb je dus de financieringslasten. Maar dan blijven de maandlasten heel beperkt. Ja, ja. Met 100 euro komt je al heel eind. Ja, dus dat is dan wel redelijk te doen, tenminste als je uh, een gemiddeld inkomen ja, ja, ja, hebt. Ja, maar goed, ik, ik koop is het niet voor iedereen weggelegd. Okay. Maar je kunt hier, uh, uh, zeker buiten het, buiten het seizoen, het seizoen hier maar heel kort, kun je heel voordelig uh, allerlei dingen huren. De vlucht is wel duur, toch? Ook dat salineert, uh, je kunt tussen de, tussen de 700 en de 1000 euro, heb je een retourticket. Ja. En waar komt die fascinatie dat is voor? is een beetje afhankelijk van de tijd. Oh ja, waar komt die fascinatie voor Zuid-Afrika vandaan? Ja, het is... Het is uh, op het eerst was het natuurlijk uh, het klimaat. Uh, ik kom hier in hoofdzaak voor het klimaat. Maar wat je er extra bij krijgt, en dat, dat heeft grote invloed op mij... Uh, dat, dat is dat het hier een enorm interessante samenleving is. Uh, je hebt hier hele grote verschillen op alle, alle mogelijke gebied. En uh, dat fascineert mij. En tegelijkertijd uh, ervaar je elke dag weer de, de culturele binding met, uh, met Nederland en met Europa... Je kunt je heel makkelijk bewegen, omdat de taal nauwelijks een hm. probleem is. Iedereen spreekt hier Engels. En het Afrikaans, wat hier ook zo gesproken wordt, Dat is voor ons Nederlanders heel goed te volgen, heel goed te begrijpen. En, en grappig misschien soms ook wel eens, of niet? Je hoort wel eens Zuid-Afrikaanse Zuid woorden en, en, en daar moet je dan wel eens om lachen, omdat je denkt: hé, dat is heel letterlijk vertaald. Ja, ja dat dus is even, ja. nou, dus even de dingen die het leuk maakt. Dat je, dat je regelmatig moet glimlachen over uh, uh, hoe zij het Nederlands gebruiken. Ja, hoezo dan? Ja, dat is grappig. Dat is, dat als, je, als je ergens iets leest of ergens iets hoort, dan uh, altijd, oh, je voelt je voelt in één klap de, de, de verbinding door die taal... En tegelijkertijd eh, moet je glimlachen, omdat het toch wat iets anders is. Ja, nou, precies, Zo, dat bedoel kun je, ik, ja. Kun je kunt het vergelijken met het Vlaams. Ja. En wat, is dan, wat is, vindt u de, de meest grappige zin? Kunt u eens iets noemen? Nou ja, een, een licht bijvoorbeeld, dat noemen ze hier. Een ijsbak. Een, een, wat een ijsbak? Of een ijsbak? Een ijsbak. Ja, ik bedoel, dat, je, je weet precies wat het betekent. <laughs> ja, ja het, heel letterlijk inderdaad, ja. En de, de cultuur die, die spreekt u dus aan. Ja, nou de, de, de, niet zo, dat niet zozeer, maar je, je voelt voortdurend de verbinding. Je, vo, je voelt voortdurend dat je eh, dat, dat er een grote verwantschap is tussen, tussen Zuid-Afrika en Nederland in, in, in dat opzicht, maar sowieso in cultureel opzicht. Hè. De verschillen zijn natuurlijk ook leefgroot. Het is een veel groter land en op een veel grotere schaal georganiseerd als Nederland. Uh, maar uh, de problemen zijn nu ook veel groter dan in Nederland. Ik, ik moet tegenwoordig nou, een beetje lachen om waar ze in Nederland zich allemaal druk over maken. Bijvoorbeeld uh, de, de cultuurverschillen die je hebt hier in Kaapstad heb je een grote islamitische gemeenschap. Maar die in volle vrede samenwoont met een grote Joodse gemeenschap, een grote zwarte gemeenschap. Mm. En noem maar op wat voor gemeenschappen. Het, het gaat hier allemaal heel soepel en uh, uh, ik zal niet zeggen dat er nooit wat is. Maar, maar men leeft hier op een hele makkelijke manier met elkaar samen. En hmm. nou, als ik dat dan met Nederland zeg, gelijk, dan denk ik, wat maken wij ons toch druk over? Maar Zuid-Afrika is tegelijkertijd natuurlijk ook het land met veel meer criminaliteit dan Nederland. Merkt u daar niks van? Nou, dat, dat wacht ik te betwijfelen. Uh, ik zal niet zeggen dat er hier geen criminaliteit is. En ik, ik heb heus ook wel eens wat mee te maken gehad. Maar... Ik, ik, het is niet anders als in Nederland. Hm. Je moet oppassen. En, maar dat moet je in Nederland ook. Ik woon in Nederland, in Rotterdam, in het centrum. Nou, daar gebeurt ook wel wat nodig, hoor. Hm. En, en in Amsterdam kunnen ook op sommige plekken... op sommige momenten de kogels om je oren vliegen. Eh, dat, dat, ja. dat is nou eenmaal inherent aan, uh, aan deze tijd. En ook... Uh, een verstedelijk kind van de samenleving, dat vind je hier natuurlijk ook. Je kunt, Maar ik zou niet zeggen dat er, ja, er zijn er enkele plekken waar je weet je niet kunt gaan... ...maar voor over het algemeen kun je hier met, met de, in dezelfde veilige omstandigheden uh, rondreizen als in Europa. Ja, dat is misschien een beetje een vooroordeel dan van mij. Uh, ja, ik denk het. Uh, ja, de, de, de, de, het geeft een beetje de naam en... Uh, als er iets gebeurt, dan, dan wordt het altijd breed uitgemeten. Maar vergeten wordt altijd dat uh, ja, uh, in elk land gebeurt wat, en uh, gebeurt alles wat. En uh, uh, dat is hier niet anders. Ja. En wat doet u eigenlijk? Ja, over... is dat is uh, erg veel verschil van, nee. uh, van Europa. En wat doet u eigenlijk overdag als u daar bent, in Zuid-Afrika nu bijvoorbeeld dan nu deze maanden? Wat bent u dan aan het doen overdag? Nou, ik, ik geniet erg veel van, uh, van zee en strand en wandelen. Ik maak geregeld uh, reisjes uh, per auto, uh, meestal. Uh, soms ook met een openbaar vervoer. Je hebt hier een grote stad. Ik woon net buiten Kaapstad. Uh, dus eigenlijk een beetje rustiger in een, een dorpse sfeer. Maar je zit hier op, een, uh, op 30 kilometer van Kaapstad. Dus zodra er uh, uh, wat te doen is, dan ben ik daar. Uh, 2 januari hadden we hier Kaapse Klopse. Dat is een, een soort carnavalsfeest. En er is op cultureel gebied in, in Kaapstad, uh, musea en uh, voorstellingen ontzettend veel te doen, want tegenwoordig van Nederland gaat het hier in de zomer gewoon door. Dus je kunt hier s'avonds naar opera, je kunt hier s'avonds uh, naar toneelstukken. En dat is allemaal weer redelijk te volgen, omdat het meestal het ja, ja. We is. Op dit moment hebben we het zogenaamde Zuidoostenfeest, dat is een, een festival uh, rondom de Zuid-Afrikaanse taal, het Afrikaans. Dus, uh, alle mogelijke soorten van voorstellingen, van, van, van films tot, tot opera, tot, uh, tot uh, muziek, en gaan we door. Dus genoeg te doen. Tot slot, wat is de gemiddelde temperatuur? Uh, hier in Kaapstad, uh, nou, tussen de 25 en de 30 overdag. Ach, lekker hoor. Maar, maar verder in de Middelland is het veel warmer op de algemene. Ja, ja. je nou, zit nu echt in het hoogtepunt van de zomer. En wanneer gaat u weer terug? Uh, in, in, de, in het Kruggepark bijvoorbeeld, waar... Uh, het verschillende verschil leden van Zuid-Afrika is wel heel erg groot. Als je praat over reizen naar Zuid-Afrika... moet je dat goed in het oog houden... dat het in het oosten van Zuid-Afrika, waar het Krugelpark ligt... een heel ander klimaat is dan in het Zuidwesten, waar Kaapstad ligt. Ja. Nou, het, het Krugelpark is natuurlijk heel erg regenachtig... En, en erg warm en vochtig. Terwijl het hier in Kaapstad eh, hartstikke droog is... Eh, veel minder warm en ook veel minder vochtig. Dat is goed om in het achterhoofd te houden. Goede tip. Wanneer, wanneer gaat u weer terug? Uh, in de loop van april. Oké, okay. nou dan wens ik u nog heel veel plezier daar in Zuid-Afrika. Van Nijpels, hartelijk dank. Graag gedaan. Corjan, goeienacht. Oh. Hallo. Hallo. We hadden het eerder uh, vanavond, vannacht over Sri Lanka. Uh, mm. Werd aangedragen als tip om, om naartoe te gaan. Mm -hmm. um, een heel mooi land, uh, mooie natuur, je kunt er mooi reizen. Mm -hmm. Toen jij dat hoorde, dacht je: ik moet even bellen. Ja, daar wil ik graag een kritische noot bij plaatsen, want uh, het, het is een mooi land, dat zeker. Uh, je kunt er goed reizen, ook dat. Uh, alleen, je moet wel weten naar wat voor land je gaat, want er is veel meer over te zeggen dan dat het mooi is. Uh, er gebeuren ook de meest verschrikkelijke dingen. Ja, hoe weet je dat zo goed? Volg je het gewoon in het nieuws of ik ben je er op een andere manier mee bezig? Ik ben al meer dan een decennium en ik ben uh, asieladvocaat geweest. En was toen dé specialist op het gebied van Sri Lanka. Dus over de mensenrechten situatie daar weet ik wel. Ja, maar wat, wat, kun, je, kun je schetsen wat daar dan gebeurt op dit moment? Nou, uh, kijk, uh, het, regime, het huidige regime van Sri Lanka is allereerst al schuldig... aan de slachting van tienduizenden Tamil-burgers. Bij de grote opruiming, zoals ze dat zullen noemen, vanuit het regime bekeken... ...van de Tamil Tigers, uh, LTTE, uh, in 2010 was dat. Uh, toen hebben ze de burgerbevolking in Noord-Sri Lanka, Noord-Oost-Sri Lanka... ...het, het Tamilgebied bijeengedreven. En uh, om de Tigers te kunnen uitroeien hebben ze daar gewoon ook alle burgers bij afgeschoten... ...die, die maar enigszins in verband konden worden gebracht met, uh, met de Tigers... Ja. Daarna hebben ze kampen opgericht. Daar zijn vrouwen verkracht, uh, echt massaal en systematisch... en met medeweten van de legerleiding tot en met de president. Maar dan spreek je dus over 2010, zei je, hè? Ja, maar dat regime is nu nog steeds aan de macht. Dat is het regime van Rajapaksen. Ja. En dat is zo, zo nu ongeveer de BV Rajapaksen. Hij heeft uh, nou om en mij bij 30 familieleden op alle hoge posten zitten... En uh, onlangs is nog de opperrechten ontslagen. Uh, Radja en zijn vrienden uh, ruimen alles wat kritisch is, ruimen ze op. En dan ook in de, in de meest absolute zinnen. Er worden, er worden journalisten er worden opgeruimd. Maar het allerergste is dat het hele Tamilgebied. nu uh, wordt nu gekoloniseerd. Daar worden uh, Singalese burgers naartoe gestuurd. Uh, tegen wil en dank van uh, de Tamils daar. En de Tamilbevolking wordt, uh, wordt daar uh, in armoede, honger uh, en noem het maar opgehouden. Dus dat, dat regime is. Nog geen, steeds. Is geen, nog steeds. Ja, en, geen... en of. En steeds meer. Dat gaat sluipende wijs, want de wereld heeft daar geen oog voor en geen oor voor. En als je alleen maar die mooie verhalen laat horen... over wat een heerlijk land het is om te bereizen... dan gaat dat alleen ja. maar verder. Dus dat is volgens jou uh, het land waar je dan in terechtkomt als toerist? Ja. Um, dat is dus en wat daar gebeurt volgens bereiken. jou? Maar uh, wat ik me dan nog afvraag is... Uh, uh, als dit gebeurt, uh, merk je daar als toerist ook iets van? Of is dat iets nee, wat je, buiten, jou, buiten jou omgebeurt? Ja, dan kun je prachtig met uh, gesloten ogen en oren naartoe gaan... Ja en daar een geweldige vakantie aan overhouden... en zeggen dat het een paradijselijk land is. Want als toerist en, uh, loop je geen gevaar, denk je? Nou, het hangt er vanaf naar welk gebied je gaat. Maar uh, je kunt daar, uh, ik herhaal het maar, met gesloten oren... gesloten ogen en gesloten hart geweldig vakantie vieren. Maar weet dan ook dat het uh, bepaald niet een paradijs is. Uh, dat, dat kun je voor jezelf... Dat kun je jezelf wijsmaken, maar zeg nooit dat je het niet geweten hebt. Want als je maar even zoekt op internet, mm -hmm. ga maar even googlen, dan kom je ook al die andere dingen tegen. En dat is allemaal onder dit regime gebeurd en gaande onder dit regime. Goed, jij hebt je punt gemaakt. Bedankt voor deze kanttekening, voor deze toevoeging. Goed om te horen, Corjan, dankjewel. En ik wens je nog een fijne nacht. Zometeen zijn we terug met het laatste uur Dit is de Nacht. Met onder meer focus op de wereld. Met details over de kunstroofzaak in Rotterdam. We bellen zometeen met Roemenië. Tot zometeen.